Marianne Hageman met het NOS Journaal. De zoekactie naar het bonnetje van de Teverdiel is bewust stilgelegd. ICT-medewerkers van de overheid hadden in 2014 het rekeningafschrift van de Teverdiel bijna gevonden, maar moesten het zoeken van hogerhand staken. Blijkt het informatie van nieuwsuur. Het is niet bekend wie opdracht heeft gegeven het onderzoek af te breken. De commissie Oosting heropent nu het onderzoek naar de Teverdiel. Dat gebeurt op verzoek van minister van de Steur. De tv draait om de schikking die oud-staatssecretaris Teven als officier van justitie sloot met drugscrimineel Kees H. Het ministerie van Veiligheid en Justitie hield lang vol dat het afschrift daarvan was verdwenen. Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview met de NOS. Volgens Timmermans is van 60% aannemelijk dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen. Ze komen uit onder meer Marokko en Tunesië. De eurocommissaris vindt dat economische vluchtelingen snel moeten worden teruggestuurd om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden. De Stichting Loterijverlies wil dat de staatsloterij een schadevergoeding van 300 miljoen euro betaalt aan de bijna 200.000 leden. Dat zou de waarde zijn van de loten die de deelnemers in de periode 2000-2008 hebben gekocht, inclusief rente. De leden zeggen dat ze die loten niet gekocht zouden hebben als ze juist waren geïnformeerd over de winstkansen. Die waren in die periode kleiner dan de staatsloterij deed voorkomen. De Hoge Raad gaf de deelnemers daarin vorig jaar gelijk. In het noorden van Cameroen zijn bij een aanslag in een dorp 28 mensen om het leven gekomen. 65 mensen raakten gewond toen vier terroristen zichzelf opliezen bij een markt en bij een belangrijke toegangsweg naar het dorp. Het leger in Cameroen denkt dat Boko Haram erachter zit. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. In de nacht kan er wat regen vallen. De wind wordt aan zee mogelijk hard. Morgen eerst af en toe zon en het wordt een graad of 10. Tegen de avond vanuit het westen regen. Dit was het NOS-journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Zin met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond, maandagavond hoogste tijd voor ZFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en ik heb het programma weer voor jullie samengesteld en ik mag het ook weer presenteren. Uh, CFM Cinema, een programma over film, muziek en nog veel meer. Ja, films in het eerste uur. We Own the Night, Dirty Harry, The 310 to Yuma... en uh, natuurlijk hits normaal, de Kovacs. Alweer de allerlaatste keer natuurlijk, want volgende week is het alweer 1 februari. Wat gaat de tijd sneller? Op deze bijna voorjaarsdag zou ik zeggen... Eens even kijken. Kovacs, zei ik. Dus die moeten we gauw opzoeken. Kovacs. 50 Shades of Black. Nederlands product. Kovacs. Hit van de maand. Laatste keer. Jammer. Goed, en dan gooi je meteen deze achteraan. Niet. Uh, dit is natuurlijk de muziek die onder de reclame zit van uh, Generous World van Coca-Cola. Jackie De Shannon. En wel heel mooi, maar om na nou twee keer te draaien, dan gaan we tot ver. Dus ik draai hem langzaam weg. Jackie De Shannon, Coca-Cola, Generous World. Misschien heb je het wel gezien in het spotje, is dus redelijk vaak op televisie. Uh, dat was dus Jackie De Shannon, inmiddels een dame van 77. Uh, eens even kijken wat we nog meer aan reclames muziekjes hebben. Oh ja, dit is ook een hele mooie. Peace of my heart. En als ik dat zeg, dan weten de, uh, de echte liefhebber van Janis Joplin... dat dat muziek is van haar. Het zat onder een reclamespotje. Moet ik even op mijn lijstje kijken, ik weet het niet uit mijn hoofd. Miss Dior. Mooi spotje, ooit gefilmd door uh, Anton Corbijn. Muziek. Janis Joplin, Peace of my heart. Een bijzondere stem, Janice Joplin, gebruikt voor een reclamespotje voor uh, Miss Dior. Uh, en ja, vorige week is net een film uitgekomen, Janice Little Girl Blue, getiteld. De bioscoopfilm is een documentaire gemaakt volgens het televisieprincipe... korte fragmenten met veel talking heads afgewisseld met rijk archiefmateriaal. Het sterkst zijn naast de geladen stem en de onversneden emotie... de brieven van Janice aan haar ouders. Waarvan fragmenten worden voorgelezen door zangeres Cat Power... 27 was het toen de zangeres haar ouders schreef... dat ze op haar 25 ze niet had kunnen en willen denken dat ze dat zou worden. Niet veel later was ze dood, domweg door drugs. Het entree geldt voor de beruchte club van 27. Ja, veel leden, allemaal drugs. Op haar 17e ontdekte ze tot haar eigen verrassing dat ze kon zingen. Het was haar enige ontsnapping aan de ketenen van de werkelijkheid... waar medestudenten haar hadden laten winnen... in de verkiezing van de lelijkste man van de campus. Een schoolgenoot vertelt in de film hoe haar dat beschadigd had. De zoveelste schaduw in het tijdperk van love, peace en happiness. Nou, niet voor iedereen. Janis Joplin. Ja, je kent natuurlijk ook deze van haar. Klein stukje. Me and Bobby McKee. Janis Joplin. Was dit flat in Ben -Rouge?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 ja, en dat allemaal uit de film Janis the Little Girl Blue. De film laat bovenal zien dat Janis zich alleen op het podium thuis voelde... en daarbuiten altijd diep ongelukkig is geweest. Tot zover Janis Joplin. Ja, het is altijd de bedoeling van dit programma om films te draaien... die uh, ja, niet zo heel bekend zijn, of juist heel bekend... en alles wat er zit... En uh, dat is onder andere de film die ik nu een stukje van laat horen. De film Lost Highway. Eerst wat instrumentaals en daarna iets van David Bowie uit die film Lost Highways. Hollywood Sunset. Deze klanken komen uit de soundtrack Lost Highway. Een Amerikaanse psychologische thriller 1997 onder regie van David Lynch. Nou, dan weet je wel natuurlijk altijd een beetje eh, angstaanjagende muziek. Hij schreef het verhaal hiervan zelf met, samen met Barry eh, Gifford. Het verhaal gaat over een jazz saxofonist, Fred Madison. Woont samen met zijn vrouw René in een moderne strak gegeven huis. Al snel wordt duidelijk dat de vreemde spanning in een kinderloos huwelijk heerst. De film begint als er wordt aangebeld en Fred over de intercom hoort dat zeter Dick Laurent vermoord is. Als hij naar buiten kijkt ziet hij niemand. Daarna vindt het echt bij elke ochtend een bruine envelop met een videoconset op de trap van hun huis. De eerste video is een opname van de buitenkant van hun huis. Ja, dat hebben we ook nog eens een keer in een Franse film gezien. Ik moet even nadenken welke film het ook weer was. Maar ik heb deze film speciaal uitgezocht omdat het toch een bepaalde sfeer is. En ook David Bowie en een van zijn minder bekende nummers. I'm Deranged in deze soundtrack. David Bowie. Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In sky, the man chases his hands built by. A cruise me cruise me babe. A blood beyond. Beyond beyond Low return No return Lost Highway is toch wel een bijzondere soundtrack... als ik zo even kijk het uh, rijtje van mensen die daar allemaal op meespelen. Uh, veel nummers zijn geschreven door Angelo Barlamenti. Uh, een beetje jazzy nummers zijn dat. Maar er staat ook hardere muziek op van Ramstein en Marilyn Manson. Ik zie iets daar van uh, Trent Reznor. Uh, nou, kortom, een uh, bijzondere soundtrack. En ik vond het wel leuk om dit van David Bowie te laten horen. I'm Range', omdat ik dat toch eigenlijk een heel mooi nummer vind van hem. Als ik er toch bij David Bowie ben, kom ik op bij een andere film. We Own... Uh, The Night en daar zit ook muziek in van David Bowie en dat is wat commerciëlere muziek van David Bowie en dat is Let's Dance daar kunnen we niet omheen natuurlijk nu Allemaal uit die soundtrack We Own The Night. Een film die aanstaande woensdag 27 januari om vijf over half elf begint op SBS 9. Een film van James Gray, met in overal Joachim Phoenix, Mark Wallenberg, Robert Duval en Eva Mendes. Uh, Phoenix is de eigenaar van een populaire nachtclub in Manhattan. Die wordt gefinancierd door de Russische maffia. Zijn vader en broer werken alle twee bij de New York politie. Dat moet ik een keertje misgaan. En dan snap je al dat is een aardige film, er zitten mooie scènes in. Goed, goede spelers. En uit die film draai ik gewoon een paar nummers. Het is een brede collectie van allerlei soorten muziek. We hebben al David Bowie gehad. En dan kan natuurlijk Blondie niet achterblijven. Heart of glad. Vanavond. En in deze film zit eigenlijk heel veel verschillende soorten muziek gestopt. Ik hou er natuurlijk zelf ook wel van in dit programma. Maar ik wil toch jullie uh, nog even laten luisteren naar Tito Puente. Uh, Mambo Diablo. Uh, een bekende jazzmuzikant. dansmuziek zou ik bijna zeggen. Uh, flitsende muziek. Tito Puente. zuid amerikaanse klanken van Tito Puente natuurlijk. En het zit allemaal in de soundtrack We Own The Night. Uh, zeg maar een aantal uh, nummers zijn natuurlijk bestaande muziek... die in deze film uh, gebruikt worden. Maar er is ook muziek wat gecomponeerd is door Jack Killard... een bekende uh, filmcomponist. En ja, dat is, ik zou niet volledig zijn om ook niet wat van hem uh, te laten horen. Ik vind dit zelf niet een van zijn betere soundtracks... maar de muziek van dit nummertje Bobby Sees Joe is niet onaardig. The Night, een soundtrack die zeker de moeite waard is. En de film eigenlijk ook, de moeite van het gluren waard zou ik zeggen. Aanstaande woensdag, half elf ongeveer, SBS 9, We Own The Night. En, en muziek, popmuziek, jazzmuziek, klassieke muziek, eigenlijk alle muzieksoorten zitten erin. En ik dacht dat het misschien wel eens leuk was om als overgang uh, uh, naar western, iets uit Dirty Harry te draaien, de harde Pieterman, Clint Eastwood. En dat gaan we dan maar doen ook. Let's even kijken wat ik heb klaarstaan. Dirty Harry. Uh, Dirty Harry's Creed. Ah, uh ah. -uh. I know what you're thinking. Did he fire six shots or only five? Well, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being as this is the 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off, you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Prinses Lalo Chivrin. En ik doe er nog een uit deze zaantrek. Dirty Harry. De man met de grote revolver. Uh, Sudden Impact heet dit nummer. Kompnees Lalo Chivrin. <middels> to do it. Muziek van Louis Bakalov uit de film Django, en ook gebruikt in Django Unchained. Ik doe er nog eentje. His name is King. Ik Luister dan de soundtrack the 310 to Yuma van Barco Baltrami. Mooie western. Hey, ik doe nog één nummer uit. The Flight of the Princess. Mooie muziek uit Return to Yuma. Uh, ik heb nog net even tijd om nog iets uit de andere film te draaien. De film Copycat. Een film die is aanstaande donderdag om SBS 9 om 22.20 uur 20. En dat is een film die zeker de moeite waard is. Hoofdrolspeler, Seniorie, Weaver, Holy Hunter, Harry Connick Jr. Uh, een copycat is een naaper. In de film Copycat wordt San Francisco geteisterd door iemand... die met dodelijke precisie het werk van de beruchte seriemoordenaars naapt. De detective, gespeeld door Holly Hunter... met haar heerlijke slepende zuidelijke tongval... schakelt de hulp in van Helen, gespeeld door Weaver. Een expert die getraumatiseerd thuis zit... na een aanvaring met een moordzuchtige psychoot. De naapmoordenaar is blij met de erkenning... en probeert de dames te integreren in zijn werk. Dat, dat lag ook, na The Silence of the Lambs en The uh, Seven. Copycats slaagt er glorieus in... dankzij het sublieme samenspel van Hunter en Weaver. Nou, De hoogste tijd om iets uit Copycat te draaien... Dit is de titelmuziek, gecomponeerd door Christopher Young. Muziek uit de copycat. Uh, ik hoop dat je twee uur er ook weer bij bent. Met muziek uit de nieuwe film The Big Short. Uh, the Bridges of Madison County. The Hunt. De prachtige natuurserie. The Gladiator. The Lady in the Fan. En ook nog Where the Wild Things Are. Nou, eigenlijk hartstikke mooie muziek allemaal. Dus uh, tot na de klok van tien. Ik draai nog een stukje uit. Een copycat silhouette. Even kijken waar ik hem zie. Copycat silhouette. Tot de klok van tien.